Met het NOS Journaal. Thuiszorgorganisatie T-zorg geeft medewerkers een alarmknop, meldt het AD. Volgens T-zorg is er steeds meer agressie tegen zorgverleners. In vier jaar tijd is het aantal meldingen bijna verdubbeld. Veel cliënten hebben psychische problemen of een verslaving. Dat maakt hun gedrag volgens T-zorg onvoorspelbaar. De alarmknoppen moeten medewerkers een veilig gevoel geven. Als ze die indrukken kunnen ze 112 bellen of collega's op afstand laten meeluisteren. President Trump is niet van plan te stoppen met de importheffingen. Hij heeft vannacht zelfs een wereldwijde importheffing van 10% ingevoerd. Het Amerikaanse Hoge Rechtshof besloot eerdere heffingen van tafel te vegen... omdat Trump die ten onrechte invoerde op basis van een speciale noodwet... Hij baseert zich bij de nieuwe importheffingen op een andere wet. Lawines hebben in Oostenrijk aan vijf wintersporters het leven gekost. In Tirol kwamen vier skiers om het leven door lawines... die ze zelf buiten de piste veroorzaakten. In Vorarlberg overleed een snowboarder door een lawine. Bij Israëlische aanvallen op Libanon zijn gisteren zeker twaalf doden gevallen... en 24 mensen gewond geraakt, zegt de Libanese overheid... Het is een van de dodelijkste aanvallen in weken. Volgens Israël is er een hooggeplaatst lid van terreurbeweging Hezbollah gedood. D66-leider Rob Jette overhandigt vandaag zijn eindverslag van de formatie aan de Tweede Kamer. Daarna houdt het nieuwe kabinet zijn oprichtingsvergadering. Jetten is formateur en sprak de afgelopen week met alle beoogd ministers en staatssecretarissen. Het nieuwe kabinet, met Jette als premier, wordt maandag officieel beëdigd. Het weer, vandaag in het noorden wat zon, verder naar het zuiden af en toe regen. Het wordt 8 tot 11 graden. Morgen meer regen en het wordt dan maximaal 12 graden. Dit was het NOS Journaal.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 Kloksdag, 8 uur komen ze binnenlopen. Net ingeklokt. Zeker. Ik hoop dat we van tevoren nog even overlegd hebben voor dit rijdenprogramma. Of dat is echt zo uh, koud binnenkomen. Dat is deuggewacht. Daar hebben we hebben, de ja, ja, de... we hebben, ge... we hebben beter ergens. <laughs> <laughs> Gezellig wat er. <laughs> nou goed, eh, we komen steeds eerder uit de donkere nacht vandaan. Ongelooflijk, dat... nou, hè, ja. Hoe licht dat dit nog? Dezeker, en zeker. Ja, wat hoorden we allemaal? Wat we doing is uh, very simple: Peace. It's called the Border Peace. And it's all about an easy word to say, but a hard word to produce. Pis. Ja, dat is toch altijd een grapje. Zeg maar moeilijk te produceren. Ja, moeilijk te produceren. Pies, poep en pies. Lubach maakte er al grapjes over. Ja, het is ook zo makkelijk om hier grapjes over te maken. Maar goed, ja, we komen uit de donkere nacht vandaan. Want hij heeft nu ook een vredesstichting opgezet. Dus binnenkort alle vrede is geregeld. Ik lag vandaag wel met de graaf over die Kushner, die schoonzoon... die met allerlei mensen om de tafel gaat om het wereldvreden voor elkaar te krijgen... Die is van Joodse afkomst en zijn opa heeft in een concentratiekamp gezeten. Helemaal de Joodse tak, hoor ik zo. Hij is ook uh, uh, al jarenlang bevriend met jou. Dus dat gaat allemaal goed komen daar in de gasten. Daar heb ik alle geloof in. Nou, nou. Fijne uh, toestel uh, aanstaan. Uh, fijn dat we er allemaal weer zijn. Ja, ja we zijn, je er. zijn er. Ja. Dank uh, u dat u het licht en de verwarming en alles heeft aangezet. Jazeker. Ja, Belangrijk. Goed, goed dat ik Die het even vooruit haalde. Dat is zeker waar. Is het uh, vorige week een beetje naar... Uh, naar de Sint gegaan? met Ik, ik zou zeggen, de ja, echt luister, als je fan bent van Valentijn... Ja? je ontkomt niet aan de mooie muziek. <laughs> Oké. Okay. Het hmm. is echt meer zoet. Ja, ja meer het meer zoet. En ja. uh, hoe heb jij het gehad? Ja, was leuk. Ja. In uh, Emmen, het, het grappigste, ik hoor heel veel mensen... ik was een twee nachtjes in Emmen... en uh, dat is de saaiste gemeente van Nederland... Emmer. Echt waar? Oh echt? Dat was echt de saaiste gemeente van Emmen. Oh. Ja, deze jonge man hier naast mij, die lacht dus dood. Want... <laughs> ja, je hebt weer, met eten zeker weer ik had, ik? Een, ik had een bak yoghurt bij me, die is dus opengevallen in mijn tas. Oh, ah, is dus Alles zit hier onder de yoghurt. Ja, goor. Ah, dat goor. Zeker, toch... vies. Ja, waarvoor neem je ook eten mee? Waarvoor ga je thuis niet gewoon even wat eten? Je landen wat er nog eerder moeten opstaan. Ja, ja toch? Ja, zeker. <laughs> Nee, maar een, als het maar zijn in die kast blijft, die yoghurt. <laughs> He? Als het hier He? op tafel ligt, dan is nog altijd weer denk wat ligt daar nou? Ik weet mm. niet wat voor mm. uitzendingen heb ik gisteravond gehad heb. een hele uitzending met yoghurt. Nee, goed, <laughs> Emma was een leuke ding. Ik heb zelfs meegedaan in een pubquiz. Oh. Dat is niet een popquiz, maar een pubquiz. Ja. Het was net niet de laatste. Maar ja, goed, we waren ook met z'n tweeën. De rest van die gasten waren allemaal met z'n vijf of zes. Ja, dan kan je het ook, ook veel beter voorbereiden. Was, het, uh, was jij de enige import in de zaal? Ja, ik denk het wel. Ja. Ja, ik was samen met mijn vrouw natuurlijk. Ja, en, uh, er spreekt daar ook met een accent aan Em? Nee, ik ben niks van gemerkt. Oh, oké. Oh, Dat is ook weer import en daar wonen. Ja, dat is wel nou, kunnen. Nee, dit was, dat was oh. grappig hoor. Leuke mensen. Daar. En, uh, ik vind sowieso het centrum van Em ook wel heel grappig. Ja. En je hebt ook een studio midden in het centrum. Die kijkt over het plein. Je zegt, hey. Dat is, dus het weer is weer Van de plastica radio. Ja, van de plastica radio. Oh. Ben je even naar binnen gegaan? Nee, ik heb even oh, naar binnen ja, Staat, ja, ja, Ik denk, nou ja, ik hoef hier niet binnen te kijken. Het ziet hetzelfde uit, maar ja. het, nou, leuk. Het, het ziet er wel leuk. grappig uit. Maar ja. goed, ja. Uh, mm -hmm. uh, Toepak leeft de afgelopen nog bij, bijgebleven mm -hmm. uit het nieuws. Er is zoveel gebeurd. Weer. Ja, nou ja, ik, uh, naast dat Van Berkel haar zwemdiploma en haar strikdiploma heeft... hebt ze niet het juiste diploma ingeleverd <laughs> nee. voor, uh, voor, dus voor het kabinet. Dus ja, Jette moest gisteren weer, of weer aan de bak... Ja, ik las vandaag in de krant... ze had eigenlijk in de cv veel meer kunnen vertellen... waar ze goed in is. Ja. In plaats van in die diploma's, dat zegt niet zoveel. Je kan zeggen dat je eraan begonnen bent. En ja. dat je daarna er toelicht, ligt. Maar vertel wat je dan wel hebt. Je hoeft je toch ook nergens voor te schamen. Nou ja, ik dacht, heeft het dan met schamen te maken... wat je dus niet hebt. Maar ja, misschien heeft ze het nodig op haar cv... om hierna, na die vier jaar... als het vier jaar lang volhoudt... om weer een mooie stap te kunnen maken van ziek. Ik heb in de politiek gezeten. Ja. Oh ja, ja zeker. Nou ja, het, het, het, kijk, als het nou één keer gebeurd. Maar het is twee keer gevraagd om een herziening van een cv. Twee keer, hè. Dat je denkt, één keer kan ik een vergissing maken. Nog een keer. En dan nog een keer aanpassen. En dan elke keer verkeerde aanpassingen doen. Dan ja. denk je van... Hallo, ja. ik weet dat je voor de politiek heb je geen uh, diplomas nodig. Maar ja. uh, doe gewoon even transparant over je dingen. Zeker als je over je financiën gaat. Ja, dat, dat is wel niet. Dat lijkt me niet. helemaal. Goed, is dus jou bijgebleven? Dan. Nou, uh, mij is bijgebleven dat ik zondag naar een verjaardag moest en dat het code geel zou worden met sneeuwen. En dat hij uh, niet oh, ja. helemaal expres uh, water in de auto had gelegd. Want oh, hij was oh, ja. toch wel bang dat ze ingesneeuwd zouden ja. raken. <laughs> Wat helemaal niet het geval was, natuurlijk. Nee, het komt pas. Dus uh, en, en natuurlijk ook. Uh, de Olympische Spelen, dat we zoveel plakken halen en zo. Heb je niet echt in zijn gezicht uitgelachen? Toch niet, hè? Nee, nee, nee, nee, nee in mijn vuistje dat... heb ik gelachen. Ja, ja. <laughs> water. En toen kwam je in het auto en Shit, het is bevroren, dat water. Kan alleen al ja, een kan, kan ook nog, dat kan ja. ook nog. Lijkt veel reuze mee, want uh, vier uur moesten we er zijn. Ja. En, toen, uh, en toen we binnen waren, toen begon het pas te sneeuwen. Ja. Toen ging gewoon een mooi klein laagje. Dat was helemaal niks aan de hand. Ah, niks aan de hand. Niet van. Maar, hè? Versies, wat allemaal, hè? Precies, valt allemaal Goed, straks onder andere hebben ze nog veel meer wetenswaardigheden. De ze weer. en de geschiedenis staat weer voor u klaar. wat gebeurde er allemaal op 21 februari. Maar hier is het van... Au! The Bad Habits van The Last Shot of Puppets. volstrekt onjuist. De slechte gewoontes van de Last Shadow Puppets... ook wel de Arctic Monkeys... weer een voeging van allerlei beentjes... en geledigheidsbeentjes... is het eigenlijk heet het bad habit... hier moeten bakleven op de radio... zaterdagmorgen... en uh, we kijken vandaag in de krant... wat er allemaal speelt... en een aantal dingen... eigen risico's flink hoger... Het CPB heeft het allemaal even doorberekend... en het, het zou 460 worden... maar het gaat nu toch al naar 520... en het, wil helemaal, het is helemaal niet zeggen dat het hierbij blijft. Misschien komt het uh, echt risico nog wel hoger uit. En vooral de wat uh, lager betaalde, die hebben toch wel een hoop in te leveren. Die ja, krijgen hier gewoon sowieso helemaal niks meer erbij. Dus uh, ja, geen idee hoe ze dat allemaal gaan aanpakken. Maar uh, ja, er moet gewoon geld voor de Defensie worden vrijgemaakt. En dat moet ergens weer naar gehaald worden. Ja. Zonder dat het laag, uh, laag betaalde volk dat moet ophoesten. Maar ja, daar zijn er misschien meer van, zou je dan denken. Ja, het is ook nog zo dat ze wel zijn van. Uh, ze moeten de hogere inkomens. dat die uh, sowieso een hele hoge eigen bijdrage hebben. Ja, want, ja. Uh, uh, lijkt me ook vrij logisch. Ja. Maar, ja, en maar goed. ook dat uh, een AOW. Want ik heb begrepen dat. Uh, Beatrix haar geen AOW heeft. Of die heeft een soort staan goed doel of zo, weet je wel. Die ja, die heeft, meneer. Ja, okay. de AOW heeft Ja, die, die, die uitkering. Die is 1600 per maand of zo. Ja, oké. Okay. Nou ja, dat is veel te weinig om Rakenstein te onderhouden natuurlijk. Ja. Maar ja. Oké. Okay. Dat wordt voor haar onderhouden. Ik wou ja. zeggen, dat wordt allemaal betaald volgens ja. mij. Ja, ik heb het monumentendienst of zo, hè. Ja. Ja. Wat kost die, die boot ook weer? Ja, die draak, hè. Ook oh, ja. die draak. Die draak. Is goede wel de draak? Dat draak. allemaal, zeg maar. Echt niet normaal. Misschien hè? heeft ze wat geld gekregen voor de verjaardag, van zijn is pas geleden. Ze is natuurlijk hoeveel oud wisselgeweurd. Ze uh, is van 38, 88. 88 is Van 38 ah. is er gewoon, hè. Ja. Zo. Dus nou, wel Ik heb wel een leuk bericht over Espania. Ja? Want het schijnt zo te zijn als je op een bepaalde manier hackt dat je dan uh, iets kan doen met reserveringen. En, uh, want er was dus uh, de, uh, de Spaanse hekken... die omzeilde het betalingssysteem van Sites. En daardoor kon hij luxe kamers reserveren... voor slechts één cent. Oh. Geweldig, hè? Hij werd woesten gearresteerd in een Hotel in Madrid. Daar verbleef hij met een reservering van vier nachten... ter waarde van 4.000 euro. Huh? Dat is dan een heel duur hotel. Denk ja, was... ik... Die heb ik nog niet gehad. oh ja Volgens de politie bleven de hotelkamers achter... met onbetaalde rekeningen, een lege minibar... En uh, het hotel had uh, meer dan 20.000 euro verlies geleden. Wat is dat? Het is een paleis geweest. He? Het systemen... hey, wat hadden ze gedaan? Hadden ze de muren eruit geslagen of zo? Ik heb geen idee. Nee. Maar het hotel had meer dan 20... Of, kijk hoor, die systemen sloegen geen alarm bij de boekingen. En uh, pas toen het extreem lage bedrag werd overgemaakt... toen begonnen de getroffen hotels, meerdere... de verdachte activiteiten te zien. En uh, ja, het eerste was die zeiden ook van... Ja, dus de cyberaanval was specifiek ontworpen om het betalingssysteem te omzeilen. Dat vind ik okay. toch wel bijzonder. En die, die porno, hotelporno, hebben ze die niet als chantage-materiaal gebruikt? Of? Nou, nee, als jij oh. niet betaalt meer, dan gaan we die, die porno voor jou gewoon online zetten. Ja. Hartstikke idee. Ik, ik weet niet of je, overal, of je het zelf ook als hotel kan installeren nog. Ja. Ik denk dat sommigen misschien wel even gebeld hebben naar dat hotel... van hoe hebben jullie dat uh, zo mooi ingebouwd? Ja. <laughs> Achter dus, de spiegels. Maar goed, het ja. is uh, wel bijzonder dat er een overnacht... Voor ging... één cent. De jongen was pas twintig, ja. hè? Dat is dan een enorme dure hotel Niet overdag, maar 4000 nou goed. Ja, 1000 oh, euro per nacht. Hoor. Dat zijn hele luxe. Dat is gewoon een compleet appartement wat je nu. Het is gewoon hoort. een hele etage met een butler ja. en zo. Ding. Ja, zoiets. Zeker <laughs> kan je ja, me Toch nog even aanhakend op jouw onderwerp, ja? Johan. Er stond gisteren in de krant van hè, wij als uh, uh, actieve uh, webserverzoekers. Uh, uh, op websites zoals. Uh, ja, uh, <tus> mag ik. Uh, merknamen noemen? Of van de nou, website? Misschien meerdere van dezelfde soorten noemen. Heb ik ja, zoals de Weekkamp of de bijkorf. Nou ja. ja, dat schijnt dat... Uh, je hebt dus je cookies en ja. alles wordt onthouden. Ja, ja, ja. ja zeggen ze. Maar ja. dat is dus niet zo, want veel bedrijven... die uh, zijn daar nou letten toch mee bezig... en zonder toestemming daarvoor... kijken ze toch in je privacygegevens. Nou, dan geven ze als tip. Komt ie. Eén tip. Ja. Uh, volgens de Consumentenbond is het verstandig... om een, ex Komt -ie? Om een extensie te installeren die je browser beschermt... tegen de Canvas Fingerprint. Zo noemen ze het eigenlijk. Oh, okay. over waar je klik op geeft. Yeah. Dat het niet wordt gezien bij het bedrijf meer zelf. Of dat het de ronde kan gaan in de, yeah, yeah. In de, door de eten. Maar denk jij, ja, je bent eigenlijk nergens uh, safe. Ja, het, ga je weer allerlei dingen installeren? Is dat dan weer veilig Als ik dat er dan weer op zet? Of is je ja. daar nou ook weer iets achter? Het ja. is altijd wel moeilijk hoor. Ik loop liever de straat in om daar iets te kopen. Maar ja, ik ontkom er soms niet aan om toch even iets te bestellen. Ik denk, als het wel makkelijk is, heb ik het morgen binnen. Ja, er Ach, zijn dus ja. toch websites. Als je er één keer op klikt, dan staat de prijs X. En klik je een paar minuten later. Dan ja. wordt er een goedkoper aangeboden. Een reiswebsite toch over te halen van kopen bij mij? Ja, ja snap ik. Ja, is de prijs hoger? Lager? Oh, nee, nee, we dat zijn was... ook bijna die hoger. Yes, Eerst lager dan, vakanties. dan vakanties, vakanties ja, ja. dat. is een in bepaalde richtingen zoekt, dan gaan vakanties gaan duurder worden. Dan moet ja. je echt willen. op een andere computer inloggen om het bij goede aanbiedingen te laten weten. Jij wil heel graag. Maar ik kan er wel een gouden tip geven. Want er is een bepaalde creditcard. En ik merkte daar dat je dan bij een bepaald reisbureau. Noem. Ja. Uh, korter kreeg als je dat deed. Ja. Okay. Hey, ik Noem het jullie zo buiten de uitzending. Oh, oh, is goed. Anders, dat <laughs> krijg ik op mijn uh, sodemieter. Yeah? Maar dan uh, denk ik naderhand, dat had ik al geboekt. Dan denk ik naderhand, dat de, de, de scheelde toch. Uh, 5% of zo, weet je wel. Okay. Ja, dus, uh, als je een uh, vakantie is gauw... is uh, dus 50 euro per ja. duizend, hè, zeg ik dat goed? Ik wil zeggen, als je, ja. als je vier overnachtingen hebt... Van, hè, en 4.000 euro kwijt bent, dat scheelt nou. lekker dan. wauw. Dat gaat toch weer lekker fijn. Het is waar een beetje, Kijk bij je creditcard wat de uh, wat uh, handigheidjes zijn. Oh ja, jij maakt nu even reclame voor creditcard. Dat is ook niet allemaal goed natuurlijk <laughs> wel, niet? Nee, nee, nee, nee. Kan ik je straks nog meer vertellen? Te creditcard misschien wel goed. Straks hebben we de nieuwe single van The Box, The Revelations, ja. Ze komen naar Nederland te spelen onder andere in Portugal, in Alkmaar. Zeker eerst even 'Die Falling', de main. Tubak leeft. Twievolle muziek van The Boxer Revelation, bekend van Diamond. Dat is nu ook de grote hit. Dit is Hidden Meanings. Het is een nieuwe single en ze komen naar Nederland op verschillende plekken in Nederlands te op Dus mocht je het uh, interessant vinden. Daarvoor nog Main en dat heet Die To Fall. Goed, dus ze zaterdagmorgen morgen en ik was er eigenlijk al bij gisteren. af. Nou, wanneer loopt, loopt die winter? Die winterspelen nou eens af. Ja, je ja, zit al met je armen hoog. Ja. ja, weer goud toch? Bedoel je? Nou, wie treedt er op morgen? Wie? Ja, dat ja. weet ik niet. Wie treedt er op morgen tijdens de Geen idee. Geen idee. Nee, geen Marijke, nee ik niet. Weer Marije, jij hebt wel gehad. Nu even een ander weer. Weet jij het dan? Ja? Nee, ik weet het niet. Oh, okay. ja, ik, ik vind het altijd wel leuk als het op vrijdag is. Dan kan je weer op zaterdag even een klein beetje plasje over doen. Vroeger was het dan in, in Parijs. Dat was best leuk. Dat vond ik echt wel Ze Het een zijn oude dansgoeren was er. En... Uh, er was Daft ook niet te nou, verstaan. We waren allerlei bekende grootheden waarden die speelden. En dus ik ben benieuwd wat ze hier uh, in uh, Milaan moesten van nadenken. Je dat al, hoe zeg je het ook weer Martina. als de mensen optreden, de, de, programma. de programma. De programma, ja. ja. Er een hoop over te doen. En, uh, ik heb echt, af en toe stond de, de televisie jullie? bij ons nog aan. He? Kijken jullie? Nee, bij ons stond ze toevallig nog aan. En dan kwam ik binnen en denk, ik, oh, dat is schaatsen. En ja. Ik heb niet zo heel veel met schaatsen. Nee. Nee, ja, kijk, als die dame er heel mooi uitziet met blond haar... En ze hebben ook nog zo'n hele rare vriend erbij. Dan wordt het er ook wel een hele grote kermis. Dan denk je: oh wat lachen. Dit mm. zeg, wat een, wat een gast die dan zo half huilend in de camera kijkt. Over dat ze vriendin heeft geworden. Dat weet ik veel allemaal niet meer. Mm. Maar goed, nu zag ik drie van die mannetjes achter elkaar op dezelfde manier schaatsen. Ik denk: jeetje, je zou hier zeg maar een groot deel van je leven opgeven. Om gewoon gelijk te schaatsen met je buurman. En zo dicht mogelijk op elkaar. Weet je, met z'n tweeën is best moeilijk. Maar dan met z'n drieën. Dicht bij elkaar en dan zo hard mogelijk schaatsen ik. Ja. Totaal zinloos. En, en, maar toen dacht ik, gezegd, wacht even. Ik ben al jaren nu aan, aan dansen. En dan probeerde ik ook tegelijk te dansen met mijn partner. Eigenlijk is dat ook onzin eigenlijk. Maar goed, die hebben alle wel heel veel plezier van. maar ja, goed, die hier had, hebben drie mensen plezier van. Maar er was een vierde. Die werd weggestuurd. Die mocht uh, op de reservebank uh, plaatsnemen. Daar had hij helemaal mm -hmm. geen zin in. Mm -hmm. Dus die ging uiteindelijk weer naar zijn hotelkamer. Maar stel je voor dat nou een van die andere drie daar iets mee gebeurt... Dat is geen derde man in het, in het treintje. Dus dat was ook nog even heel spannend afgelopen week. Dat zijn de dingen die ik van schaatsen heb onthouden. En toch heel veel schaatsers die nu hun tranen uitbreken. Omdat ze gewonnen hebben, omdat ze hebben verloren. En nou, dat is. Uh, ja. Zo pak ik het een beetje mee. Het is wel grappig, want er blijven natuurlijk uiteraard mensen. Want er is ook iemand die de afgelopen weken weer een uh, gouden plak heeft uh, gewonnen. Yep. Maar de beste man Simon werd in oktober beschuldigd, schuldig of bevonden aan het bestelen van haar teamgenoten en een staflid van het Franse biathlon team. Nou ja, Simon zou herhaaldelijk een bankpas hebben gebruikt die eigendom was van teamgenoot en de betreffende st uh, hoe heet het, stafleden. Dus ah, je zou het. denken, sport... Eerlijk, wedstrijd, competitie. Ja, ik, maar de ik had mensen, het ook eigenlijk konkel. Maar er is, ook, er is nog zoveel meer met de, met de mens zelf die, uh, die eraan meedoet. Dat is wel het mooie ervan, ja. tegenwoordig van de media. Dat het... komt allemaal naar buiten. Ja, hij zou gewoon, hij zou gewoon even zeggen, maar een rondje halen. En, en die andere gast hield nooit. Ik dacht, nee. Nou, dan neem ik zijn bankpas even mee. Ga ik wel even voor ja. hem halen. het houdt ik hier op, hè? Dat ik elke keer een rondje haal. Dan gaat hij even betalen. Hup, die bankpas uit zijn sportjekkie. Uh, in. Nee, uh, staat ja, is toch allemaal lam. Niemand heeft het in de gaten. Nee, nou, die sport, maar uh, daar hebben we wel een dus leuk niet. berichtje over. Want ja? er is een grootdaagse, meerdaagse grootschalige politiecontrole gehouden... in het centrum van Eindhoven. Nou, Dat is natuurlijk echt uh, het carnavalstad bij uitstek. Ja. Mm -hmm. En uh, de, de politie heeft echt... 9000 automobilisten gecontroleerd zo'n beetje. Er waren meerdere in overtreding... maar eentje was, het maakte het heel erg bond. Dat was een taxichauffeur. Hij reed zelf onder invloed. Een taxichauffeur. En hij vervoerde in totaal acht personen... waarvan drie in de kofferbak. Ja. Dus nou ja, zijn rijbewijs is ingevorderd. Klinkt wel bekend dit. Ook. En er waren veel meer opmerkelijke zaken. Ze raakte ook een bestuurder zijn rijbewijs kwijt... omdat hij onder invloed achter het stuur zat... met twee jonge kinderen. Oh, die moeten nog even naar school gebracht worden. En uh, er was er ook eentje met wit poeder op zijn neus. En, ja. en nou ja, er zijn in totaal dus uh, 37 mensen die een bekeuring kregen. En zeven van hen hebben echt hun rijbewijs in moeten leveren. Ga je even carnaval vieren? Gezellig. Ja, zeker. Ja. Ik in de een kofferbak. zag het pas geleden bij mijn kinderen... Die gingen naar het zomerhuisje. En ja, we hadden er maar één auto. Nou, dan moeten we er maar twee achterin geprompt worden, hoor. Kleedje eroverheen en huppakee. Rijden. Kleedje eroverheen? Kleedje eroverheen. En disguise. guys. Ja, pas neemt niet meer in die hoedenplank, dat is dan toch allemaal. Ja. Goed. Living in a house that's not your home. De liefde. Net hadden we de boxer revelation en hidden meanings met een stukje tekst. I no longer wish you were dead. Maar uh, goed, uh, dit is ook alweer grappig. Uh, different kind of love. Binnenkort komt het nieuwe album uit van Young the Giant, Victory Garden. En er wordt heel positief over dit album gesproken. Mensen die er al kleine stukjes van hebben geluisterd. Maar goed, mijn offermer was ooit een plaat van hun. En het ook, ook Apartments. En dat heeft ook ooit nog te maken gehad met, uh, met de tv-serie Glee. Daar oh, hebben we nooit dat... aan zitten kijken. Dat vind ik ja. allemaal een beetje te zoet. Maar goed, ja. is het is tijd voor... Mm, het nieuws gaat bekeken. De berichten. Dames en heren, steek van wal. Ja, nou, het uh, plan voor uh, tijdelijke woonunits... te realiseren aan de Keesomstraat... voor de Oekraïnse vluchtelingen... Nou, die krijgt, uh, uh, wordt definitief toch niet uitgevoerd. Uit nee. onderzoek blijkt dat de, dat de plaatsing... van de woonunits leidt tot... Aan te hoge stikstofuitstoot in de omliggende natuurgebieden. Maar even serieus. Ja? Yeah. Ik heb het al wat vaker gehoord op het nieuws. Ook deze week gewoon geld voor heel Nederland. Ja? Yeah. Er wordt gewoon niks gebouwd. Omdat alles wat ze willen. Ja. Yeah. Er staat iemand die zegt. Uh, streed doorheen, want het komt niet aan dit of dat. Of stikstof. Ja. Nee, ik heb, ik heb Zo kan gehoord, gehoord dat. Je nooit in, iets doen. Nee, ik heb gehoord dat in dat gebied. dat er eigenlijk te veel mensen. Je hebt natuurlijk ook heel veel uh, herten gehad in het uh, uh, duingebied. Ja, yeah, ja. Yeah. Ja, en nou ja, dat in dat gebied te veel mensen zijn. Dus ze zijn al te kijken wat ze daaraan kunnen doen als ze daar te veel mensen... Afschot zat ik zelf te denken, maar dat is wat nee. rigoureus, denk ik. Nee. nee, het heeft wel ook te maken met het uh, autoverkeer wat dan die kant op gaat Klopt. als daar gebouwd is. Klopt. En dat gaat heel veel uitstek, uitstoot hebben. En ja, goed. Uh, ja, er moeten uiteindelijk op die Kurendijksterrein waar ze nu ja. wonen. Die vluchtelingen ja. daar moeten straks allemaal een woonwenk worden gerealiseerd. Klopt. Dus het schuift allemaal zo op en het schuift nu niet op, want het staat nu vast. En dus dat is wel, uh, ja. wel, wel vervelend. Is het eigenlijk. dan eigenlijk niet van uh, de randstad is vol? Ja. ja. Het gaat ook om stikstof, ja. Jezus, wat kan je dan? Nou, goed, het kabinet heb ik er nog niet over. gehoord. Je wil alleen maar weer de natuur aanpakken. Die ja. de, dus dan zou ik denken dat het nog strenger wordt. Hmm. Iets anders. Nou, 172 jaar springleven nog, weer de krocht. Afgelopen zaterdag, op Valentinsdag, ging hij officieel open. En de grote getallen kwamen ze kijken naar de verbouwing: frisse muren, nieuw interieur. ...en een nieuw podium, zelfs ook nog groter... ...en de hele dag werd die gebruikt... En in, in de middag kwamen de vereniging van Jong Talent... ...onderhand kwamen met te, in het spreekstal... ...maar het is de rest was Sandra Lisseberg... ...en dirigent uh, Minuska Sass deed het koor... ...en uh, vette uh, waren er een soort koor samengesteld... uit verschillende koors, veertig zangers en zangeressen waren bij elkaar... Die onder andere het Zandvoortse Volkslied... ...iedereen zong mee... En er was ook nog in de foyer had je ook nog het, de school de muziekschool New Wave mm -hmm. en die liet wat nieuw aan horen en verder ook Lady Mix die is ook populair is die geeft ook uh, alleen uh, lessen en cursussen ja. en de leerlingen daarvan die lieten ook wat dingen horen wat ze allemaal deden met knopjes in plaats van met instrumenten mm -hmm. dus uh, het was leuk en verder Kees van Amstel die hier vandaan komt Dus ook ook nog even een woordje dat hij zijn jeugd hier leuk heeft beleefd in nieuw Noord nou, ja zeker was leuk hey, vanaf uh, 20 juni tot en met 30 augustus heeft de Van Spijkstraat gedeeltelijk eenrichtingsverkeer voor auto's. Dit uh, doen ze om de straat veiliger te maken. Maar uh, ik vind <coughs> het ook een aparte periode. Want uh, oké, okay, je hebt natuurlijk een Grand Prix en alles. Maar dan is die sowieso afgesloten. Maar ja, vanaf de Van Kinsbergenstraat... kan je dus deze zomer niet meer richting het Stationsplein rijden. En omrijden kan dus via de boulevard en de Zeestraat. Er komen speciale verkeersborden en fietsers kunnen wel in beide richtingen blijven rijden. En volgens mij ging het allemaal best wel goed, hoor. Maar ja, oh ja er rijdt deze zomer ook nog een gratis pendelbus door de straat voor naar het strand. Deze is onderdeel van een grotere proef van uh, de bereikbaarheid van de kust. Ik denk, oh, dan kan ik eens voor mijn, voor mijn huis een beetje, kan ik dan gewoon de bus pakken en dan ga ik gewoon lekker uh, helemaal naar zuid. Ja, dat is ja, dus heerlijk. Ja, dat is wel leuk. Het ja. Ja. Was, was een grote opkomst bij de winterwandeling op het circuit. Nou, de optocht was uh, nog net niet helemaal druk op Het circuit, maar uh, de inwoners van Zandvoort zelf liep mee over de racepistes. En uh, bezoekers van buiten het dorp wisten ook die zondag de weg naar het circuit goed te vinden. Maar, uh, vooral in de ochtend was het uh, druk en uh, gezellig. En mij lijkt het maar zo dat het weer voor herhaling vatbaar is. Dus op naar de volgende. Ja. Ja, het had wel te maken dat ze dachten dat s middags er smiddags heel veel sneeuw zou komen. Oh. Dan hadden heel veel mensen al water in de auto neergelegd. Want ja, je weet niet wat er gaat gebeuren allemaal. Ja, om 6 uur lag, uh, ging de, de eerste sneeuwvlok naar beneden. Door, Zeker. Nee, te Ik, er stonden wat beschrijvingen bij. Ja. En uh, een van die mensen die werd geïnvloed, die werd gevraagd... als je nou zo over het circuitpark heen loopt, wat denk je dan? Nou, oh. allemaal hele diepe gedachten. Oh. Stel je voor dat je die 72 rondjes die normaal oh. met een Formule 1 wagen... Eh, als je die allemaal lopend moet afleggen. Jeetje, je, je <lacht> ja. mina. Echt, echt dat je zoveel moet afleggen. Net zoals die Palestijnen- de Gaza-strook. Allemaal hele diepe gedachten. 72 rondjes. En uiteindelijk, eh, eh, eind augustus, gaat Max Verstappen dan natuurlijk nog een keer rijden. En eh, George van Sol en eh, die andere Noordse gaan er ook nog een keer een rondje. En, ja, en dan met Weemoed volgend jaar gaan we weer over het circuitpark. Ach man, wat een drama allemaal. Ja, ja zeker. Nou, ik had, Oh, je kan nog iets anders. Um, wat had ik hier nou? Beelden van veteranen in het Zandvoorts Museum. Dat begint 10 april en duurt tot 16 mei. En ze willen graag foto's met hun ervaringen. Dus die verhalen willen ze samenvoegen met foto's. En dat gaat over vredesmissies uh, met authentieke verhalen. Uh, het doel is de omgeving uh, hier in de buurt. Allemaal uh, ja, in de nationale herdenkingsperiode van 5 en 4 en 5 mei uh, de waardering te vergroten bij jongeren. En misschien actief te betrekken bij het thema vrijheid. En je daarvoor in te zetten. En daar is soms geweld voor nodig. Dat heb je wel gezien. Ja, je moet ik, je vrijheid uh, afdwingen. Dus ik, nou, maar heb je zelf van verhaal? Uh, meld het dan even bij het Zandvoort Museum. En als je daarbij foto's bij hebt. Dan kan je daar zeg maar gewoon bij die tentoonstelling hangen. En kan je jouw verhaal uh, ook uh, delen. Ik zie ook nog een berichtje. Klein dat de toekomst van Zandvoorts IJsbaan onzeker is. En dit komende jaar kan het wel het laatste jaar worden. Maar ze zei het vorig jaar ook. Ja. En er zijn hmm. er misschien altijd wel wat filantropen die... Maar hallo, wie van... Park Zandvoort had nog heel veel geld. Die was toch een sponsor geworden, een vaste sponsor? Van de IJsbaan? Ja, van de IJsbaan. Oh, ja. ja nou, die ja, was toch nou vaste sponsor. Ja, maar ja, ja, dit jaar is wel de laatste Grand Prix natuurlijk, hè? Want van oh, nee. 21 tot 23 augustus wordt de laatste Grand Prix gereden. Oké. Okay. En daarna is dat over. Dus dan, uh, maar is ja, het... ik weet niet of het juist wel meer geld kost of minder. Ja, maar de Formule oh. 1 is heel iets anders dan de... Uh, ja, maar rondte... dus, uh, het wordt allemaal op het circuit gedaan. Dus die hebben daar natuurlijk uh, ja, okay. misschien een extra potje neergezet of zo. Je weet het niet. Ja, Oké. Okay. Nou, is dat eenmalig. Nee, voor mij was het geen eenmalig gesponsord. Nou, we gaan het even uitzoeken voor Goed, zo Dus voor de berichten. Straks hebben wij uh, de geschiedenis in de tweede gedeelte in het radioprogramma. Ik hoor een piepje, dat hoort bij deze muziek. Ja, goed, oké. Okay. Lola Jong had de plaats Walk On By. of een stapje maken. naar nou, fuck on by, zeker. En als je dan live moet optreden... naar nou, een programma die er niet van gediend is... dan censureer je dat gewoon. Ja, dat zijn je nou principes. Hè. Heel mooi, hoor. Lola Jong. En dit zou uit, uit een oud album al meer. En uh, daar stond onder andere ook Messi op... die echt heel groot oh. voor haar geworden is natuurlijk. Maar goed... Uh, Wish you were dead vind ik nog steeds te groot, zal soms een beetje te verontrustend om te draaien. Zij, dus censureer ik haar ook een keer. Dat mag ook wel. Goed, het is zaterdagmorgen. Hier bij Toepak leeft in de krant eh, te lezen over. De woke koestert uh, woekert in musea's. En er zijn steeds meer musea's die, uh, ja, die willen met de woke meegaan. Genderneutrale uh, toiletten. En er zijn zelfs bijvoorbeeld iets over uh, een schilderij: Nederland in gevecht met abonnees uh, in het museum van uh, Arnhem. Daar hangt zelfs een, een doekje voor. Uh, dat, je daar niet, dat je niet van schrikt. Dat je zo'n museum binnenkomt. dat je denkt. Oh, doe! Er worden abonnezen afgeslacht op dat schilderij. Oh. Nou, uh, en nu staat er een waarschuwing. Ja. Van, als je het wil bekijken. dan kan je het opzij schuiven. En dan kan je naar kijken. En dan schuif je weer Ja, je bent natuurlijk ook, uh, gedwongen dat museum binnen te lopen. Ja. ja. ja je je, daar ontkom je niet aan. Dan moet je naar binnen. Dus dat gaat steeds verder. En dan verder. heb je nu ook straks. dat je voor de, die, die David van Michelangelo. Dat dan <laughs> een klein gordijntje hangt voor zijn jonge heer. Ja. En dan, je mag hem eventueel even onderkijken, maar dus in principe is het afgeplakt. Ja, dat is de, de En uh, <laughs> er zijn verschillende mensen, blur, onder andere blur. Martine Gooselink, directeur van de Marinshuis, die zegt over, ja, als je zo woke wordt, dan is het gewoon, dat, dat, kan, dat is niet haalbaar. gewoon, mm. weet je wel. Hij gaat nu schilderijen van, Gemaakt door uh, mannen worden weggehaald om weer plaats te maken voor schilderijen van vrouwen. Hm. En die hebben soms weer net even een ander soort verhaal hè? en net klopt dan weer niet helemaal. En nou ja, goed, je hebt queer kunst, je hebt wat speciale museums die helemaal zich inrichten voor deze doelgroep. Maar nou, het dan alles museums aan te passen gaat wel heel ver. En dan staat bijvoorbeeld onder andere bij een van die museums bij de toilet staat dan gebruik gerust het toilet wat het beste bij je past. En uh, ik zou zeggen. Als je echt moet, maakt het je niet uit. Nee, als je nee, zet kan... gewoon uh, op het toilet Een staat pot. gewoon toilet. En meer niet. Ja. Iedereen kan hem gebruiken. Ja, ga Dan pissen. Ik ben je er ook, toch? Hou op met zeiken of ga zeiken. Ga zeiken en ja. luister naar je eigen Bus. gezeik. Ja, wat ik bedoel, echt, vindt, dat je thuis dat iemand naar je toe komt en zegt... Ja, ik heb even gekeken beneden, maar er staat geen bordje dat ik hier uh, gebruik voor mag maken. Nee. Dat Mag ik hier wel naar binnen, ben. want ik zie geen tekentje wat mij, waar ik me in thuis voel. En thuis heb ik toevallig wel een bordje opgehangen ook. Aan, oh. aan de ene kant van het bordje hangt een mannetje en aan de andere kant van het bordje hangt een vrouwtje. We oh, hebben ja. het ooit gezien bij mij, maar de, mm. de voor de grap ooit is opgehangen. Maar goed, het schijnt dus dat ze Museumsdag, museums, graag in mee willen gaan, maar daar echt helemaal in doorschieten. En uh, nou ja, dat wekt natuurlijk er ook weer irritatie op. Ja, ja Ik zit dan in zo'n speciale commissie op het werk en dan was het zo van... Uh, we hebben op iedere etage hebben we een invalide toilet. Ja. En ik had zo van, ik, ik neem die ook wel eens, weet je wel. Van, uh, ja, dit is wij zijn en uh, hooggenoot. Ja. Maar, uh, maar ik denk van, waarom maak je daar dan geen uh, wc uh, voor mensen die uh, transgender zijn of willen zijn, weet je wel. Ik denk, ja. Maar uh, nee, dat kon niet, want uh, dat was te makkelijk. <lacht> dus dan gaan ze gewoon echt een nieuwe toilet ernaast bouwen. Ja, ja, ja, echt waar? Ja, echt ja. waar. Marco is mijn collega, dus die, die, die, die kent... Ja, kom maar uh, altijd tegen bij, de, bij het invalide toilet. <lacht> ah. <lacht> Stouw gezegd, de kletsjes? Nee hoor, dat niet. We zitten allebei in een aparte gebouwen zelf. Ja, ja nee, wij hebben het werk ook te maken. We hebben het ook met uh, uh, verstandelijk en lichamelijk beperkte. We hebben ook speciale toiletten natuurlijk. Maar uh, nu willen ook weer de mensen van het gebouw... die willen ook dat bepaalde cliënten niet op hun toilet gaat... want dat vinden ze dan niet fris. Hè? Ik denk, nou... nou ik hoor dat meestal... een beetje, ja, maar ze letten er niet zo goed op. Ik denk, nou, je hebt ook heel veel oude meentjes rondlopen in ons pand... die dan kustussen uh, oh, doen. En die zijn ook niet altijd even schoon. Nee, dat hoorde ik van mijn zoon. Die ja. werkt dan ook in een bepaald uh, bejaardencentrum ja. ja. En die zegt ook zo van... Uh, dat dat echt zo goor is daar. Want dan willen we liever niet daar naar de wc. Nee, maar goed... Ja, Kijk, en heel mannen laag. kunnen nog staan, hè? Dat scheelt een heel stuk. Maar ja, als je dan echt een grote boodschap moet... Maar, maar dan, uh, wacht, ja. wij zitten, hè? Ik neem het nu even op voor alle mannen. Wij, mannen, gaan altijd zitten nu. Hè? Dat is bij ons ingeslagen. Ja, dat, dat gaan is we schat, doen nou ook. Geadviseerd, hè? Ja. Om te gaan zitten. Ja, het Dat is, is beter, beter voor je, je staat. Ja. ja. Maar goed, en vaak ook op wat lager zitten, niet heel hoog. Maar goed, op zichzelf, ja, pa, haal even een doekje langs alles en dan is het ook schoon. Kom. Ja. op. Ja, Ik je doet vaak even, gewoon even je eigen bril schoonmaken. En daarna ook, maak ik het ook even schoon. die hup Klaar. Oh, je maak je de rest ook als na het plassen ook... Nou, zeg, nu sla je door. Ga even, een beetje, even lekker soppen. Ja, gewoon uh, alles wat ik Daar doe ik je over, daarover je Ja, top. Nou goed, geen discriminatie onder het uh, toiletgebruik. Oh, kom op, zeg. Nou, straks hebben we nog meer wetenswaardigheden. Eerst maar even dansen met een weirdo. Uh, Heel veel vrouwen maken dat elke week mee met mij. Creeping on the dance, hoor. dat het altijd een beetje verkeerd is. Creeping on the dance floor. Niet een creep on the dance floor. Nee, dat is net even wat anders. Dat is een weer een verwijzing naar Radiohead. Dat zijn echt... keuken. Ja, die gast. <laughs> Ik denkt ook dat ze goed kan dansen, ook die gast van Radiohead. Goed, dat was een zijstrongetje. De Zutons, die kent ze natuurlijk ook van uh, Valerie. Ja, het originele or or is van hun. Daar hebben ze een aardig zakcentje aan verdiend. Dat is Mark Runzen natuurlijk met uh, Amy Wijnkelder... die er natuurlijk een, uh, een nieuwe versie van hebben gemaakt... En uh, nou goed, dat hebben ze vast wel wat zin in overgehouden. Het zaterdagmorgen, ja, tien minuten voor negen. Al, het begint leerlijk zonnig te worden in Zandvoort. Jo. Ik zou hem niet eens meer in het voornebron. Dat is heel slecht op. Daar nou, krijg je kanker niet, van. Dan moet je echt niet helemaal Nee, niet nee, nee, nee. Maar goed, wat speelt... Uh, ja, nou, afgelopen week zijn er toch twee bekende mensen eigenlijk overleden. Onder meer de Am Amerikaanse burger. Is, is dit wel waar, hè? Ja, ja, even nakijken. De ja. Amerikaanse burgerrechtenactivist Jesse Jackson, 84 oh, ja, overleden. overleden. Ja. Hij is heel erg. oud geworden. 84. Oh, 84, volgens mij. Ik dacht hij 70 was. Nee, nee, nee. Ik denk dat je met iemand anders in de war bent. Dat is waarschijnlijk Billy, Billy Steinberg. Dat je daarmee in de war bent. Ja, dat zou kunnen. Bent. Die is van de week overleden. Nou, Steinberg. De, ja, die is 75 jaar geworden. En die is onder meer de, de, de, de, de songwriter van uh, Madonna met Like a Virgin. Maar, oh! Ja. Maar het blijkt dus zo, dat wist ik dus ook niet. Steinberg had de tekst geschreven naar een turbulente relatie. En yeah. de combinatie van een provocerende titel en een emotionele kern bleek goud waard. Want hij heeft het aan Madonna gegeven. En hoe heet de plaat dan? Like Making Virgie. Love like a virgin. for the Very First Time. Oh, Oké, okay. right. dan ging je naar Steinberg. Ja, Billy Steinberg? Nee, sorry. Een, maar ik vraag nou wel af van. Was dat het een, een, een heteroseksuele relatie of een homoseksuele? Nee, een heteroseksuele. Het hetero Volgens mij een heteroseksuele relatie en hij heeft meerdere artiesten in het zaden geholpen, zoals True Colors van uh, Cindy Lord. Oh, je houdt ook een heel uh, goed ja. nummer, ja, En ja, The Waiters, waiters uh, So Emotional van Whitney Houston, The Bangles, Eternal Ach, Flame. Al, al alleen maar beter. Heart. Maar ik hoorde wel toen de tijd vertelde die dame die lekker ideeën die Sandy, Kru Sandy Loper. Sandy Loper, die Loper. Ja, dat dat nummer gemaakt was dat zij met iemand was... dat ze gewoon een beetje zaten te op een gitaar. Ja. En, en toen was het nummer echt zo geschreven. Ja, ja. In vijf minuten. Ja, er is een, dat zeggen ze altijd, denk ik. Hè? Dat weet ik niet. kan ook een ingeving zijn. kan. Er is ja. een korte docu over uh, Billy Steinberg. Oh, oh, oh, over het nummer like, like a Virgin van Madonna. En zij zijn eigenlijk nog steeds de dag van vandaag. Nou ja, hij, hij hoeft het niet meer erg te vinden. Want hij, nee. ja, man, de beste man is het niet meer. Maar zij heeft hem... Uh, Nooit bedankt voor het succes wat zij eraan heeft gehad. Oh, nou, ik denk dat hij je wel afgediend heeft. <laughs> ja, <Ik> denk, als <laughs> dat, dat geen dankjewel wel is. Nee. Ja, goed. Jesse Jackson kennen we allemaal natuurlijk nog wel. Young America, hold your head high now. We can win. We must not lose with the drugs and violence. Premature pregnancy, suicide, cynicism. Mm. Dit gaat een tijdje door. Uh -huh. Dit was een toespraak die hield bij. Voor mij was dat. Die uh, uh, What Stacks was dat toen. Hij uh, deed in toespraak en dat was best wel in, uh, in, indrukwekkend, moet ik eigenlijk zeggen. Jesse Jackson uit 84 En uh, ja, het grappige is dat hij gewoon naast Martin Luther King heeft rondgelopen. Dat is gewoon een mooi dus gedachte. hè? He? Ja, dat ja, is wel een bijzondere ja. ervaring. Goed, nou, uh, ja, nog nog had, ja, doe nog maar. in Zweden er is er een nieuwe campagne gelanceerd om toeristen naar het land te trekken. Want ze vinden zichzelf echt een plek om rust en ontspanning te vinden. En dat kan natuurlijk op een Zweedse eiland, helemaal van jezelf. En nou schijnt het dat Zweden meer dan 267.000 eilanden heeft. Groot en klein, huh? Huh? bewoond en onbewoond. So yeah. Ja, en uh, de dachten bij het toeristenbureau Visit Zweden: dat iedereen die boven de 18 is en geen inwoner is, kan meedoen om, uh, om zo'n stukje land te, te, te winnen of te kopen of te doen. Maar tot half april kunnen mensen zich inschrijven. En uh, vier gelukkigen krijgen dan. Oh nee, ze krijgen een jaar lang een eiland tot hun beschikking. Oh. En de winnen krijgt ook nog een reischeck voor mee. En dus uh, een ratourvlucht naar Zweden. voor twee personen kunt verzilveren. Retour. Dat is leuk, hè? Dus retourvlucht. Maar ja, de kop was je eigen eiland winnen. Ik denk, van, nou, dan is die echt van jou. Maar je mag er dan een jaar lang. Mag je het hebben. Mogen, mogen wij daar ook op... Uh... Ja, wij kunnen er ook op inschrijven. We kunnen misschien vanaf daar radio oh, maken. Oh, dat is misschien wel leuk. Ja, het is wel grappig om een jaar lang daar te zitten. Ja. ja. ja is morgen, voor zaterdagochtend twee uurtjes. Ja, ja. Ja. Iedereen Fijne miste. avond daar naartoe. En een beetje, je moet dan ook wel zelf zorgen dat je een helikopter huurt... om dan ondertussen je boodschappen te kunnen doen en zo. Want... Uh, je kan niet zo makkelijk eventjes. Uh, het is niet nee. op ieder ja, eiland een supermarkt. Ik moet zeggen, het sprak me vroeger altijd zo aan om op mijn eiland te zitten. Ik hmm. We hebben allemaal Robinson Crusoe ja. gelezen. Dus ik had later ook een serie over de Robinson Fatmaly, geloof ik. of zo. En later denk je: ja, echt niet. Ik wil echt niet op een eiland zitten. Oh man, weet je wel. Moet je alles in je eentje doen? Ja. Totaal in Ja, maar als je met de groep bent, dan krijg je weer ruzie. Bedoel, je hebt allemaal Cast, cast Away. Ja. Cast oh, ja, Tom, away Tom met, uh, Hanks. Uh. Tom Hanks? Maar ja, dan moet je wel mastel hebben dat al die pakjes aanspoelen. Anders <laughs> dat nee, nee, dat gaat het echt niet <laughs> lukken. Nee, precies. Dat hij met die schaten geen hakken en zo. Dat vond ik wel heel, uh, dus, heel uh, bijzonder. Nee, nou, dat klinkt want, uh, wel leuk. Nee, mensen hebben echt elkaar nodig. anders kom je er gewoon echt niet. Even de laatste plaats voor negen uur. It is dit Jack Jarrett. Oh, lekkere gitaarpop. Country invloedig. Nieuwe single Someone... Is daar iemand? Ben ik hier alleen. Rather the tears the crown my feet. I'm running down a hill, tears are running down my cheeks. I feel my blurry eyes I see the One, there's, for me! Wat is dit? Heel gek! het is de vroeg! Sinterklaas nog niet Liqueur, welkom! Zeker! Het is de zaterdagmorgen vandaag in de Telegraaf te lezen. Slagen met een boodschap. Ja, Koen wil de jeugd aanspreken op de social... om weer eens met je handen allerlei dingen te gaan doen. En hij heeft echt honderdduizenden volgers. En legt hij legt elke keer uit hoe je al een bepaald soort vlees klaar maakt. Dan En iedereen eens positief op zijn filmpjes zijn. En als zijn filmpjes niet meer dan honderdduizend keer worden bekeken... dan gaat hij naar... Uh zijn de kompjonten gaan ze kijken hoe kan dat nou dat het niet bekeken wordt? Dat is toch uh, belangrijk en nou ja, ik vind het niet helemaal gepast om zeg maar, een vlog te maken over vlees. Volgens mij moeten we minder vlees gaan gebruiken, maar goed, het is natuurlijk wel mooi om uh, uh, aandacht te vragen voor beroepen die echt gewoon weer met de handen worden uitgevoerd in plaats van weer achter de laptop allerlei dingetjes te doen natuurlijk. En ik wil ook uh, laten zien dat, uh, hoe dat zeg maar uh, in, de, in die street terechtkomt. Dat je ook bepaalde soorten uh, uh, vlees kan nemen wat wel wat milieubewuster is. Weet je wel, dat is ook belangrijk. Mm. Nou, doe dat leuk. Hij is de uh, uit Oest, geest afkomstige. Koen van der Zalm. Dat, oh. Zo heet hij dan. Dat vind ik dan weer grappig. Zalm. Ja, oh, hij heeft het salm. over vlees, maar hij heet zelf Zalm. Hey, nee, nou, ik heb niet zoveel met vis. Nee? Nee, ik heb niet zoveel met vis, zegt Koen. Vertel, oh, oh, wat goed. zit jij te lezen? Ja. Nou ja, naast de griep die nu rondheerst, uh, uh, uh, waait er ook een. Uh, een, uh, het, een griepvirus rond onder de vogels. En ja. Specifiek de kraanvogels. Maar die moeten het helaas bekopen met de dood. Oh. Dat is wel sneu. Kijk, bij mensen gaan er niet standaard dood aan. Maar de, nee. de kraanvogels wel. Nou ja, naar schatting heeft het virus in Frankrijk en Duitsland... al sinds het najaar 40.000 kraanvogels het leven gekost. Nou, het is nog even wachten op de mooie dagen. Maar als het mee zit... zijn de kraanvogels op zijn vroegst komende dagen... weer in Nederland te zien en te horen. Paul, is dat de kraan of zo? Wat zeg je? Vallen val de kraan om. Ja. En dat is best een hoogje, een stukje wat je naar beneden valt natuurlijk Oh, absoluut. Ja. Doordat het weer wat ander gaat worden, warmer gaat worden. Dus nou, de vrieskou is niet alleen maar goed ook voor de mensen, maar ook niet, zeker niet voor de vogels. Nee. Wist ik niet, hè? Vogelgriep? Nee. Dood? Ik, ja, weet ik niet. Ik, Volgens hou ik me nooit zo mee bezig. Nee, nee sorry. Maar, uh, nou goed. Eh, misschien nog een klein stukje muziek. Nee, nee, dat doen we straks in het tweede gedeelte van het radioprogramma. Slow emotional replay van de deur. Die kom ik toevallig laatst weer tegen. Die. Oh, is het een stukje smile. Ja, die was mooi. mooi. Maar die andere part was ook uh, leuk. Van de deur is er even dansend de eerste uur uit. Oscar